planeteneter door Julian van Remoerte, de deel 14. Ik moest bij haar zijn. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen, toen ik geleden aan Walter mij dezelfde avond nog kwam berichten dat Peter bereid gevonden was om het onderzoek voor te zetten. Maar loont het nog de moeite? Konden Peter en Erika nog vertrouwen in mij hebben? Vertrouwen is het woord niet, dokter. Hij beweert dat hij het louter voor zichzelf doet... om de zogenaamde grote behandeling zo lang mogelijk uit te stellen. Alsof het ooit in mij was opgekomen, die grote behandeling... het realiseren van een nieuwe persoonlijkheid... toe te passen op de mannen aan de van ruimte lab Beta 2. Geen enkel astronaut Voering had beleefd wat zij hadden beleefd. Zij waren het dichtst van alle mensen bij de grote maanbeving van 2084. Zij slaagden erin op eigen kracht naar de aarde af te dalen en te landen. Zij volbrachten een huzarenstuk. Een tocht door het oerwoud. Nee, nee, nee, nee. Die persoonlijkheden mochten niet vervangen worden. Vaak vroeg ik mezelf af. of ik hun relaas wel geloofde. Zij hadden uit de maan een monster zien opduiken. dat razendsnel de ruimte tussen maan en aarde oversweet. ...en wegdook in de Stille oceaan. Ze noemden dat de planeten eten... ...onder reden die u allemaal kent... ...en waarover in de pers veel te doen is geweest. Ik weet, u die nu naar mij luistert... ...u gelooft er niet in. Niet is zo gauw vergeten als een natuurramp... ...dat de maan nu een ring heeft... ...net als Saturnus, nou ja... ...en wat dan nog. Maar als de beta-bemanning... ...de twee levenden die ons nog resten... ...als die eens gelijk hadden... ...als... Simons. Met Geta, Walter. Het komt voor elkaar hoor. Echt? Wat heeft hij gedaan? Dokter Kimball heeft hem de geluidswanden van John laten beluisteren. En? Eerst heeft hij een hele poos gezwegen, zolang ik dacht: er komt niets van. Maar toen knikte hij, haalde diep adem en zei: Mooi. Zover hebt u het dus al. Dokter, bestaat er echt geen middeltje om de gedachten van een ander te lezen? Nee, nee, nee, dat laten we nog steeds over aan de science fiction schrijvers. Waarom vraag je dat? Omdat ik er heel wat voor over zou hebben nu uw gedachten te lezen. Ongecamoufleerd. Onverpakt. Het zijn is zulke vrolijke gedachten, Peter. Ach, wat. Om het stelletje gekken van Bert 2 hoeft u helemaal niet in zak en as te zitten. Nee. Niemand van jullie is gek. Oh, let wel, ik zou van alle zorgen voor lost zijn als jullie krankzinnig waren. Maar u neemt aan dat wij het geweest zijn. Een bepaald moment, een belangrijk moment. Dat behoort op mijn taak om dat uit te zoeken. En eerlijk, er is weinig voor nodig om definitief de aan te geven. U geeft toch toe dat uw, uw poging niet veel zin heeft. We zitten vast in een systeem, dokter. Die ooit in de gevangenis heeft gezeten, draagt de stank er van heel zijn verdere leven mee. Hij zal verdacht worden dat hij zich verroerd heeft. En dat is nog maar een gevangen. Nou, <kliek> nou beginnen we. Oh, ik laat het helemaal niet aan over. Vertel wat je wilt. Iets wat je van belang acht of iets waarover je zomaar praten wilt om het even. U mist wat men noemt het nodige zelfvertrouwen. Ja, inderdaad, ja. Ik heb tot nu toe gemeend zelf een initiatief in handen te moeten houden... ...maar misschien schiet ik beter op als ik daarvan afstap. Dat is weinig wetenschappelijk en dus is dat een punt in uw voordeel voor mij. Wat bedoel je? Ik bedoel dat heel de wetenschap verkeerd in elkaar zit. Het is mij helemaal duidelijk. Vroeger niet. Ik wist het wel onbewust, maar het drong niet tot me door, ziet u. Dat is de reden waarom ik nooit een briljant student was. Niet tegenstaan hier wat je noemt weinig briljante studies, werd je toch astronaut en was je een van de weinigen die uitverkoren werden voor de ruimtelappen. Goed omdat ik een goede verbindingsman was. Uh, specialist met zeer beperkte grenzen. Maar ik had een uitstekend astrofysicus kunnen zijn. Niets in mij heeft zich daartegen verzet. Altijd al, van Jozef. Maar nu is het me duidelijk. Zo? Ja. Wat ik daar even zei, de wetenschap zit verkeerd in elkaar, dat heb ik intuïtief aangevoeld. En onderbewust kom ik daar tegen in verzet. Kun je dat nader preciseren? Moeilijk, dokter, moeilijk. Maar ik zal het proberen. Ja. Als je boven bent in een baan, dan zie je ze allemaal veel duidelijker. De aarde is een mooie bol, de zon een verblindend muntstuk, en ergens de gipskleurige maan dalig en ingevreden. En verder drijf je in een... ...oneindigheid van sterren... ...van zonnen, miljoenen, miljarden. En de meeste van deze zonnen... ...bezitten een krans van planeten. Honderden. Miljarden. En dan duik je in gedachten... ...uit de spiraalnevel... ...waartoe al de sterren die je ziet behoren... En als je ondenkbaar verre zou reizen, zou kunnen reizen, nog steeds maar andere sterrenstelsels. En je kijkt dan om naar het onze, in een spiraalarm, ergens aan de buitenkant van het stelsel. Dan zie je onze glimworm Zon, een vonkje, en daarnaast een stofje, de aarde. En op die aarde, zes miljard zo onnoemelijke kleine onbelangrijke levende wezentjes. Verdomme dokter, moet ik er een tekeningetje bij maken? Maar je denkt toch niet dat, dat jij de enige mens bent die dergelijke ideeën heeft, Peter? Nee, maar ik weet dat de wetenschapsmensen die ideeën niet hebben. Dat zij zichzelf zien in het middelpunt van heel die vervloekte, oneindige, onvatbare, onschatbare massa van licht, stof, energie en ruimte. En hun ideeën zijn de enige waarheid, ja, maar... systematisch opgebouwd, dokter. De een vulde de ander aan en het bijna waterdichte systeem kwam er. Weet u, dat is het ergste dat de wetenschap kan overkomen. Hm? Dat ze stort. dat een grondfout aan het licht komt. Dat het systeem opnieuw moet worden opgebouwd. Dat de verdomde professoren eindelijk eens echt aan het werk zouden moeten gaan. En nieuwe theorieën maken van de droom gestoten worden. Doordat een knappere met minder goede ellebogen het wint. En daarom moet de planeteneter een fabeltje blijven. Een hallucinatie. Een visioen van drie krankzinnigen die hoognodig een nieuwe persoonlijkheid moeten krijgen. Begrijpt u dat er niet? Ziet u dat er zo echt niet in? Peter. Ik wou... ...dat je mijn gedachten kon lezen. En dan zou je zien dat wij veel dichter bij elkaar staan dan jij wel denkt. Ja, dat geloof ik dan net niet. Nee, u bent toch in overheidsdienst. Een astronaut of ook? Ja, ja, ja, dat wel. Maar, maar als u een buitenbeentje was... ...dan zouden ze u nooit deze belangrijke opdracht hebben gegeven. Belangrijke opdracht? Mooi. Nu zijn we waar we wezen willen. Let wel Peter, je hebt er zelf om gevraagd. Drie astronauten die komen aandraven met een fantastisch verhaal... ...dat geen wetenschapsmens van waarheid durft te aanvaarden. En is er een unanieme conclusie van alle geneesheren: die drie moeten de grote behandeling ondergaan. En dan is er een heel klein psychiatertje van niets, dat hij niet eens tot, tot afdelingsdirecteur heeft kunnen brengen en nou smeekt dat de persoonlijkheid van die drie astronauten behouden moet blijven, omdat die toch geen carrière maakt en omdat de astronauten dat dan toch ergens terecht, dat we recht op hebben op, op iets speciaals, laat men toe dat hij een kans krijgt om te zien of er iets aan te doen is. Ben ik duidelijk? Dus heeft het nu nog minder zin dan voorheen. Zelfs al is uw eindrapport positief voor ons... dan nog laat men ons in de kou staan. Had je dan wat anders verwacht? Ach, als dat rapport positief is, sta ik aan jullie kant. En dan kun je ervan de baan dat onder andere zullen volgen. Ja, maar echt? toch... Ik verdomd goed dat het een hard gewet zal worden, Peter. Maar de troefkaart hou ik achter de hand. Mijn oude leraar, professor Leij, zit in de Hoge Raad... En als ik, en met een sluitend rapport, kom aan te drapen, staat hij achter me, al zou het hem zijn kop moeten kosten. Nou weet je het. Nou weet je het. Staat je volkomen vrij te doen of te laten... Maar waarom heeft men ons dat niet van het begin af aan duidelijk gemaakt? Dat had zijn reden. Ik mocht jullie niet nodeloos met feiten belasten die in deze niets ter zaken doen. Nou goed. Je weet het nou. Hm? Dan denk ik wel dat het beter is dat Erika erbuiten blijft. Je hebt gelijk. Ik zal daar niet over spreken. Maar ik uh... Ik bied mijn excuses aan, dokter. Oh, oh, laat wel zitten, Peter. Je reageert op een slot van rekening zo normaal als onmogelijk mogelijk is. Ja. u mag mij vragen wat u wilt. Alles wat mij kan helpen. Goed. En we zullen wel moeten opschieten, is het niet? Ik denk het wel, ja. Nou, ik blijf maar. We staan niet open voor elkaar. Daarom recht op de man af. Was Erika verliefd op John? Hoe, hoe komt u daarbij? Dat is gewoon een vraag. Een vraag met een dubbele bodem, Wat moet ik toegeven. Slaat die dubbele bodem op mij? Ja. En als jij van plan bent mee te werken, moet je ook dat voor kunnen Het was gewoon een krankzinnige toestand. Ik had die vlucht moeten weigeren. Men heeft het als ingehamerd: iemand die verliefd is op een lid van de ploeg waarmee men naar boven gaat, heeft als eerste plicht dit te melden zodat die ingedeeld zou kunnen worden bij een andere ploeg. En ik deed het niet. Ik moest bij er zijn, Te meer en meer omdat zij verliefd was op John. Ik vermoedde dat ja. Het was een rotzooi. En John? John. Die was er van geen kwaad bewust. Die was verliefd op zijn werk en op promotie. En. Uh, u mag het weten nu. Bij de landing. Na de landing bedoel ik. heb ik hem bijna laten kraberen. We hebben geluisterd naar het veertiende deel van de planeteneter door Julien van Remoeteren. Ik moest bij haar zijn. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkus. Greta, Barbara Hofman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Dokter Walter Simons, Willy Ruis. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.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 Misschien was het dan weer dat misselijkmakende gevoel van medelijden dat mij opnieuw het roer deed omgooien. Ik vind het wel beter. Vooruit. Nog een beetje. Zo. Zo. Leefgeven dan.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 Zo. Kan niks in de brand vliegen. De radio, Peter. We moeten de controle waarschuwen. Nee, blijf daar af. Het is te laat. Zet je schrap. Daar gaan we.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 En daardoor was Erika's voorhoofd één blaar. Uh -huh. Net als de rug van mijn beide handen. Maar John... John zag er het vreselijk uit. Bij de landing was hij met zijn gezicht over zijn stoel gegleden. En de brandbladen waren opengegaan. Uh -huh. ja, ja. Het was allemaal zo onwezenlijk. Angst, vreugde, uitputting, pijn, verrukking. Alles was het. Naar Erika. Ja. Naar buiten. Ja, ja, ja, maar ik kan niet. Ik lig als met mijn hoofd naar beneden. Hoe kan dat nou? De capsule ligt schuilen. Als ik mijn riem losmaak, dan val ik. Ja, hou, hou die stang vast. Stevig ja. vasthouden. En je andere arm om mijn hals. Ja, ah, nee, nee, nee, niet opletten. Het is niks. Blijf je, je vast. Even kijken. Ja. Dan ja. Zal ik je riemen losmaken? En dan ja. laat jij je benen vanzelf omlaag, hè? Begrepen? Ja, ik begrijp het. Zo. Mooi, mooi. Daar sta je dan. Oh. Ja, je moet opnieuw wennen aan de normale zwaartekracht. We staan helemaal scheef op de grond. Ja. Peter, help me even met John. Nee, nee, nee. Eerst het luik openmaken. Jij aan de radio. Schakel het noodzijn in. Peter. Johns gezicht zit helemaal vol bloed. domme Erika, doe toch eens wat ik zeg. De rest kan toch wachten. Eerst het noodzakelijkste begrepen. Dat vloedde luik zit klem.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 ik gaan naar buiten, Erika. Ja. Dat is niet zo makkelijk. Ja. Erika, vlug hierheen! We zinken, verdomme. Wat? Wat is er dan? Midden in het boeras. De kapsuur is weg in de modder. Kom nou toch! Ja, maar, ja maar, maar we mogen John niet in de Maar Uit. hé, kom! Op vijf meter afstand bevindt zich een zware luchtwortel van een boom. Die moet je bereiken. Krijg je er vast en wacht tot ik kom! Ja, maar ik wil dat je John redt.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 Misschien zag ik het meer als een... een alibi om John op te offeren. Ach, wat... een goedkoop verhaaltje vindt u niet. Een stuiversroman is er weer op literatuur bij. Nou, toch hebt u John gekozen. Naar toeval weer op hem letterlijk in mijn armen. Ergens in het uh, moeras bubbelde iets. De capsule nam een langzame zwaaien... en terwijl ik mij bukte om een zak met werktuigen... uit zijn lichtplaats te trekken... viel John bovenop. Was hij dan niet vastgesnoerd? Dat, dat heb ik mezelf nadien die nog afgevraagd. Maar... Waarschijnlijk had Erika de riemen losgemaakt... voordat ik haar uit de capsule zette. Je hebt het toch niet gevraagd? Nee, nee. Trouwens, dat wacht ons nog een andere hel. Zo mogelijk nog verschrikkelijker.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 Planeteneter, door Julien van Remoertere, deel 16, het moeras. Het verhaal van de landing had ik dus van Peter Lansie vernomen. De capsule, met aan boord de bemanningsleden van het ruimtelab Beta 2, drong de aardse atmosfeer binnen, verbrandde bijna, en dat moet iets verschrikkelijks geweest zijn, omdat de opvarende ernstige brandwonden opliepen en kwam uiteindelijk in het oerhoud terecht. Dat hij direct na de landing in een moeras wegzonk, was een bijzonder onwelkome gebeurtenis, maar vergeet u niet dat de capsule evengoed midden in een verafgelegen zee of in een poolgebied terecht had kunnen komen. In dit laatste geval hadden de drie het bestest geen week overleefd, omdat ze praktisch niets bezaten om zich tegen een winterkou te beschermen. De geleerden hebben later eens uitgedekend hoeveel kans ze eigenlijk hadden om de aarde te bereiken. Wel, één op de 300.000, ongeveer. Maar wat mij nu in het bijzonder bezig hield, en nog bezighoudt, zijn de spanningen die optraden tussen de drie astronauten. Erika... In stilte verliefd op John, de commandant, Peter verliefd op Erika, John de zowat onneembare vesting en buiten bewustzijn tijdens de landing. De capsule zinkt weg in de moeras. De opvarenden hebben nauwelijks de tijd om het vege lijf te redden, zoals dat heet. Peter joeg Erika naar buiten en stond toen voor de keuze, ofwel John uit de zinkende capsule te halen, ofwel een aantal broodnodige uitrustingstukken. Emotioneel gesproken had hij het liefst John in de steek gelaten. Maar bij een plotselinge zwaai van de capsule kreeg hij het lichaam van zijn commandant bovenop zich. Hij tilde John uit de cabine. is verdwenen. Ja? Uh, en nou? Uh, ik moet me John verzorgen. We moeten ergens een water zien komen. Water? Eén stap in de modder en je voedepoel loopt vol. Je moet een gezicht passen met moeraswater, ben je gek geworden. Oh, zit dat zo? Mooi. Ik mag mijn handen stuk sjouwen, alle open halen en maar ploeteren door het stikmoeras. Maar het troeteldier mag geen infectie oplopen, hè? Want zo is het toch? De groeten? Nee. Nee, niet weggaan Peter. Doe nou. Het, uh, het spijt me, Peter. Heus. spijt me, Het Erika, dit neem ik geen tweede keer. Is dat duidelijk? Duidelijk, oké. Okay. En zolang John is uitgeschakeld, neem ik het commando. Is dat ook duidelijk? Duidelijk. Laat het John met rust. En help mij om een uitweg te vinden uit deze smeertroep. Als wij vaste grond onder de voeten krijgen... dan zullen wij stromend water zoeken... ...en er de tijd voor nemen om ons te verzorgen, begrepen? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, wat, uh, wat moet ik nou doen? Ligt John behoorlijk vast op die luchtwortels? Ja. Nou, als hij niet te veel beweegt, blijft hij er wel op liggen. Goed, best zo. Ik heb de indruk dat het moeras eindigt waar het kreupel houdt als dat er nog eens begint. Hooguit honderd meter. En daar hangen ook lianen. Erika, we moeten die plek bereiken. Als het vaste grond is, dan zullen wij met de lianen een soort lijn maken en John door de modder slepen. Ja, dat is goed, ja. Uh, mo moeten we er nou met z'n tweeën heen? Ik hoop dat ik voortaan niet al mijn beslissingen zal moeten verduidelijken en omschrijven. Dat was gewoon maar een vraag. Nou, kom. <het> oh, is zo. Kijk uit. Zo. Wat een <tossilfeer> Denk je echt dat dat vaste grond is? Moet. Oh. Ja. Oh, ach, wat fiets hier. Uh. Dat we die capsule moesten uh. verzinnen. Van ook, wat, wat, wat, wat erg. Uh, het was nog veel erger dat jij de radio niet had aangezet. Vanaf het ogenblik dat op de parachutes loskwamen. Maar jij hebt er uh. ook niet aan gedacht. Ik had verdomme wel wat anders te doen. Ach, hemel, wat verzielt jou, Peter. Ach. Nou maar eens in hier. Uh. Uh. Monica, ja? ik krijg gelijk. We naderen de rand van het moeras, kom op! Hier langs! Godzijdank. Oh, wat, een wat een wilde. Geen modder meer. Ja. Nou, en aflucht Juliane. Rustig, rustig. Ik ben dood, toch? Ja, maar als John zich beweegt, dan... Hij zal niet bewegen. Kijk dan! Je kijkt de verkeerde kant op. Daar moet je kijken. En hou nou alsjeblieft op met die overdelen bezorgdheid, hè? Hij haalt het wel, hij is taaier dan je denkt. Hoe krijg je die lianen er vanaf? Dat. dat kan niet, die zijn veel te taai! Nee. Zeg, heb jij me? mes? Denk jij dat ik een wandelende winkel ben? Heel die rot zo zit in de capsule. Dat is van me. Hoe moet je dat gewoon een maken? Hoe kan het? Ik dat nou weten. Hallo. Oh, oh. ja, ja. Ik dat. Oh. oh. ja, jongen. Jongen. Nee, Je droomt nee. Nee, niet doen, blijf hier. Blijf oh, nee, oh. hier Erika. Zeg Peter, ga je er nog mee door? Liever niet, dokter. Ik ben moe. Nog even afronden, ja? Afronden? Nou, ik bedoel, doorgaan tot jullie opnieuw alle drie bij elkaar waren. Met het moeras. Erika liep dus opnieuw de modder in, met het doel John te helpen. Ja. Ja, ik was laf genoeg om geen poot uit te steken. Ik had ze op dat moment net zo lief zien wegzinken in de modder. Kon allemaal niets meer schelen. Dus heeft Erika John helemaal in de eentje op het ogen gehaald? Was ze de kracht voor vandaan haalde. is mijn inderdaad zo, maar ze deed het. Kon John lopen? Nee, ik loop lopen kunnen doen. Ja, dat strompte. Ze ondersteunde hem. Als hij viel, dan schouden ze hem over hen. zagend van luchtwortel naar luchtwortel. Dat riep Erika je niet te hulp. Maar ik, ik had de indruk dat ze niet eens meer besefte dat ik daar was. Mm -hmm. Dus laten ze erin op het ogen te komen? Ja, ja, ja. We zagen eruit als monsters. Helemaal onder de modder. Die nou wel snel opdroogden en barsten. En onze brandwonden deden enorm pijn. Maar het ergste was de dorst. Ik had al een hele kroeg kunnen leegdrinken. Mm -hmm, mm -hmm. Maar je had John helemaal niet om hulp geroepen? Nee, nee, dat weet ik zeker. Ja, ja wat weet dat? Ruimtevaart ingenieur Schmol. Verzoekt u dadelijk naar het hoofdbureau te komen, dokter. Het is dringend. Maar Schmol? Schmol? Meer weet ik ook niet, dokter. Hij wou geen woord loslaten. Mm -hmm. Nou, goed. Uh, we hadden er hier toch wel een punt achter gezet. Uh, geef hem een centje dat ik op weg ben. Goed, dokter. Schmol? Wat moet die schmol nou van mij We hebben geluisterd naar het zestiende deel van de planeteneter door Julien van Remoeteren, het moeras. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Erika Blanker, Marijke Merkens. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doeren, Hans Veerman. Greta, Barbara Hofman. Technische realisatie, Ton Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra. De planeteneter door Julien van Remoultre, deel 17, Exit Erika. U hebt natuurlijk begrepen dat wat er in de drie astronauten omging... ...van veel groter belang is voor mijn eindrapport dan de zichtbare feiten. Eigenlijk hing Peter mij in beeld op dat niet zo best is voor mijn eindconclusie. De drie mensen die rondploeterden in de Braziliaanse modder... ...waren alles behalve de nuchtere astronauten waar men hen steeds voor hield. Althans, voor de planeteneter ten tonele verscheen. John, de commandant van Beta 2, was gedeeltelijk bij bewustzijn ...en had zware brandwonden opgelopen... En Peter werd zo verteerd door jaloezie dat hij de dood van John wenste. Hij had hem trouwens pas op het laatste moment uit de capsule gesleept. Maar hij kon niet voorkomen dat Erika de commandant hielp. Ja, Erika was ze echt verliefd op John, zoals Peter beweerde. Ik weet het niet. Want Peter kon in zijn toestand heel makkelijk de gewoonste kameradschappelijke daad uitleggen als een gebaar van verliefdheid of liefde. Ik zal het nu spoedig aan Erika zelf moeten vragen en dat zal niet gemakkelijk zijn. Intussen dook een nieuw raadsel op. Net toen ik mijn laatste gesprek met Peter beëindigde... meldde geefde mij dat ruimtevaartingenieur Smol mij dringend ontbood. Op weg ernaartoe vroeg ik me af wat hiervan wel de oorzaak kon zijn. Smol was hoofdingenieur van de Noordzeebasis... en hij zou mij niet voor iets onbelangrijks willen spreken... Wel, ik hoefde niet lang op een verklaring te wachten. Hij viel waarlijk met de deur in huis. Ik heb vanmiddag een brief ontvangen van Erika Blanker. Ze vertelt dat ze tot het inzicht gekomen is... dat de planeteneter historie een verzinsel is. Ik zal haar eigen woorden aanhalen. Een krankzinnig droom en verzoekt ontslagen te worden uit de dienst. Wat zegt u? Alsjeblieft, hier is haar brief. Leest u zelf maar. Maar dat... dat kan toch niet... Blijkbaar wel. En wat, wat gaat u doen? Dat ligt toch voor de hand. Een astronaut met een dergelijke staat van dienst... moet ik, als er om verzocht wordt natuurlijk, eervol ontslag verlenen. Ze krijgt een bijzondere uitkering, want wij laten onze mensen niet in de steek. Maar dat kan ze nooit bedoeld hebben, meneer Smol. Wat wilt u dat ik doe, mijn waarde? Wachten met dat ontslag tot na het einde van mijn onderzoek. Hebt u redelijke gronden om te veronderstellen dat ze... nou ja, geestelijk gestuurd zou zijn? Of niet, nee. Dus de brief geschreven door een mens in het bezit van zijn geestelijke vermogens... dient ernstig genomen te worden, of niet? U verdraait de zaken. Ik heb niet beweerd dat de astronauten van Bertha II geestelijk gestuurd zouden zijn. Dat deed de Hoge Raad. En u ineens, zonder enige medische conclusie, komt u zelf tot de constatering... dat er met Erik en Blanker helemaal niets aan de hand is. Ja, dat vindt is. u toch niet zo op, doctor? Ja, Ja, ja, ja. U zoekt het echt te ver. De conclusie van de Raad was gebaseerd op het feit... dat de astronauten tegen alle wetenschappelijke bewijzen in vasthielden aan het bestaan van de zogenaamde planeten -etal. Wel nu, als een van die astronauten terugkomt op zijn verklaringen en beweringen... ...dan vervalt de conclusie van de raad. Dan is die astronaut zo normaal als u en ik. Dat hebt u daar even toch zelf gezegd? Meneer Schmol, ik heb gezegd dat ik tot nog toe niet kon vaststellen... ...dat Erika geestelijk gestuurd zou zijn. Maar dat is geen eindconclusie, dat weet u toch? Maar u laat dat wel vallen. Dan zou ik daar toch een reden voor moeten hebben? Jazeker. U maakt me werkelijk benieuwd. Omdat in uw systeem geen planeeteten past, meneer Schwal. En dat is zo waar dat u weigerde... de voor de hand liggende wetenschappelijke boeven te laten uitvoeren. Ik hoop dat wij het daar binnenkort nog eens over zullen hebben, dokter. Maar apropos, Gelooft u in het bestaan van een zogenaamde planeeteten? En zo ja, op welke gronden? Men zou waarachtig zweren dat u langzaam maar zeker overtuigd raakt. Ik kan niet toestaan dat ik de onbevoegde op mijn eigen terrein les word gelezen. Nee, dan zijn we toch kie, dokter. Nou ja, ik hoop dat onze vriendschappelijke verhoudingen hier niet onder zullen leiden. U kent mijn beslissing. Aan Erika Blanker wordt eervol ontslag toegestaan. Zo, zo. En wanneer gaat dat in? Nou, zullen we zeggen vandaag? Kan ik hem nog één keer spreken? Oh, daar heb ik helemaal niets tegen. Waarom zou ik... Maar u moet dat wel aan haar vragen. Zo, ik stel er prijs op u dit persoonlijk te komen melden. Tot ziens, dokter Kimbal. Nou zit hij helemaal in de put, Walter. Ja. Ik heb nog geprobeerd het te bewegen tot een laatste gesprek met hem. Ze weigerde haast hysterisch. Wel, daarmee wordt het onderzoek afgeschreven, is het niet? Ja, ik ben er bang voor. Kimbal verdiende eigenlijk beter. Oh, hij bijt niet genoeg van zich af. Dat heb ik hem al duizendmaal gezegd. Oh, dat ligt niet in zijn haard. Reken maar dat hij wel anders zou willen. Nou ja, kun je eraan doen. Heb je de bevestiging gekregen dat Erika werkelijk ergens is ondergedoken, Walter? Nog niet. Maar ik zie niet in waarom dat niet waar zou zijn. Oh, het enige wat Kimber nou hard nodig heeft is vakantie. Oh, daar is Peter. Hallo. Ah, Peter. Kom maar zitten, man. De Schoft hebben erom gekocht. Ik heb je nooit vertrouwd. Altijd werken met rotstreken. Ik geloof niet dat het dat alleen is. Doe maar. Ach, Erika zou de zaak toch een moment zomaar belogen. Dat kan toch niet. Ze was helemaal down door de dood van John. Hmm. En we hebben die schoften van de Noordzeebasis van geprofiteerd. Maar ik sta in de kou. Ze zullen mij de grote behandeling laten ondergaan. Dat zullen ze niet doen, Peter. Ik weet het heel zeker. Hmm. En als ze het toch doen, dan zal ik het niet weten, hè. Ik doe ze hier het spelletje, hoor. Geloof me. John dood... Erika zachtjes geliquideerd en ik ben de volgende. Alle goede dingen bestaan uit drie. Vertrouw je ons niet meer? Ach, jullie wel en dokter Kimball ook. Maar wat hebben jullie in de melk te brokkelen? Minder dan niks? Dokter Kimball heeft het me toch zelf gezegd. Een klein psychiatertje dat bij de gratie God zijn onderzoekje mag instellen. Of is dat niet waar soms? Ja, ja, dat is allemaal ik zo. Ik weet maar... zeker, Peter, dat dokter Kimball helemaal aan jullie kant staat. Voor zijn eindrapport kan niemand je buiten Kimbal's toestemming een grote behandeling geven. Hij zou het uitbazuinen, ook al kostte het zijn carrière. En, voor zover ik van belang ben, op mij kun je ook rekenen. Uh, soms vraag ik me af hè, of het niet beter geweest was erover te zwijgen. Hebben jullie dat ooit overwogen? Nee, Nee, geen sprake van... Wij waren er rotsvast van overtuigd dat de wetenschapsmensen dadelijk onze waarneming zouden bevestigen. Goed, maar jullie wilden in eerste instantie de aarde waarschuwen. Dus jullie waren er toch niet zo vast van overtuigd dat wij hier de planeteneter hadden waargenomen. Ik heb hem misschien verkeerd uitgedrukt. Ik wou zeggen dat wij verwacht hadden dat de wetenschapsmensen... ...de duivel halen ze... ...alles in het werk zouden hebben gesteld om de planeteneter op te sporen. Oh, ze hebben toch het een en ander gedaan. Oh ja, wat dan? Oh, je bent er wel op de hoogte dat men zonders naar de maan heeft gezonden... De seismologen waren dagenlang in staat van alarm. Nee, nee, je mag het niet te eenzijdig zien, Peter. Meen jij nou echt dat ik een verzinsel zou volhouden om interessant te doen? Zou voor mij toch veel gemakkelijker geweest zijn en beter zijn geweest... ...indien ik net als Erika alles afswoer. Maar ik weet dat het met de aarde gebeurd is als men niet ingrijpt. Dat kan ik niet verkoppen. Heimelijk, ongezien, vreet hij onze wereld uit en er komt een dag dat je opnieuw zal verhuizen. Waarheen? Weet ik veel, Venus of Mars misschien. Of zijn die al aan de beurt geweest? Denk je dat het een dier is? Dat kunnen wij niet weten. Hoewel ik daarover mijn eigen idee heb. Hoe dachten John en Erika daarover? Wij hebben het er praktisch elke dag over gehad. Het was het enige wat ons nog Bond ons te been hield. Ja, ik, ik geloof wel dat wij hem zagen als een dier of liever een... Een, een vreemd soort levensvorm. Hmm. Hadden jullie er ook een verklaring voor... waarom hij alleen maar het binnenste van een planeet uitvreekt? Waarom laat hij de korst ongemoeid? Hmm. Denk jij echt dat we hem dat gevraagd hebben? Pas hier ben ik daar zelf dieper op ingegaan. En ik veronderstel dat het geen dier is. Het is geen levend ja, wezen. Als, als het nou eet en, en, en vliegt? Een machine kan ook vliegen, Greta. En eruit zien als een dier. Dus ben jij er nu van overtuigd... dat de planeet een etere machine zou zijn? Lijkt mij aanvaardbaarder, ja. Bemand door een soort marsmannetjes of zo? Een machine hoeft niet noodzakelijk bemand te zijn. Maar ze werd wel vervaardigd door intelligente wezens. Waar vandaan? Weet ik niet. Hoe Zou ik dat kunnen weten? En wat ik nu zeg is pure veronderstelling. Dat wil ik extra onderstrepen. Goed, goed. Ga door. Jij wilt dus stellen, Peter, dat er ergens een intelligent volk leeft... dat een reusachtige machine maakte en die machine naar de aarde zond. Niet alleen naar de aarde. En laten we zeggen, naar een of ander planetenstelsel. In dit geval het onze. Ik weet met zekerheid dat ze onze maan reeds heeft bezocht. Ik vermoed dat Saturnus ook al aan de beurt is geweest. Omdat onze maan nu ook een ring heeft, net als Saturnus. Precies. Maar onderbreek mij nou eens niet meer. Want wat nu volgt is van het grootste belang. En ik zou willen dat jullie bijzonder goed luisteren. Oké? Okay? We hebben geluisterd naar het zeventiende deel van de planeteneter door Julien van Remoetre, Exit Erika. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkes. Ruimtevaartingenieur Schmol, Paul van der Lek. Greta, Barbara Hofman. Dokter Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra. Thank mm -hmm. you. De planeteneter door Julien van Vermoeuteren, deel 18, tweede versie. Na het totaal onverwachte vertrek van Erika, de astrofysica van Beta 2... ...die de zogenaamde planeteneter-affaire van zeer nabij had meegemaakt waren Greta en ik er praktisch van overtuigd dat dokter Kimball zijn psychiatrisch onderzoek niet zou voortzetten. Van de drie beter twee mensen had hij er nu nog één over, Peter Landseer. omdat, zoals u weet, commandant John Durham op onverklaarbare wijze om het leven kwam tijdens een hypnotisch onderzoek. Ik had tot op dat ogenblik Kimballs werk, voor zover ik over gegevens beschikte, met belangstelling gevolgd. Het feit dat mijn vriendin Greta Kimball's secretaris is, was daar vanzelfsprekend niet vreemd aan, en ook, dat dient gezegd, ik heb voor Kimball zelf bijzonder veel sympathie, en acht hem als een zeer nauwgezet en bekwaam man. Zijn ja, enige fout is zijn gebrek aan eerzucht, als je dat tenminste gebrek kunt noemen. De avond van de dag waarop Erika ons verliet... Zat ik met Greta in de baar nog wat na te praten over de gebeurtenissen, toen Peter Landseer zich bij ons voerde. Ah, ik merkte dadelijk, dat hij behoefte had aan iemand die naar hem luisterde. Zijn grootste vrees was, dat hij de zogeheten grote behandeling zou moeten ondergaan, dus als het ware het imprenten van een nieuwe persoonlijkheid, waardoor de hele planeet eterkwestie voor altijd uit zijn geheugen genomen zou worden, en vervangen door een reeks onschuldige herinneringen die logisch in zijn levenspatroon paste. Nou ja, de meesten onder u hebben wel enig idee over het principe van een dergelijke behandeling. Achteraf gezien heeft dat toevallige gesprek met Peter heel andere perspectieven geopend, althans wat mijn inzichten betreft. Hij was namelijk afgestapt van de mening dat de planeet een dier of een of andere levensvorm zou zijn maar wel een ingenieuze machine, vervaardigd door buitenaardse intelligente wezens. Aanvankelijk luisterde ik geamuseerd sceptisch toe, maar naarmate hij zijn ideeën verduidelijkte, wist ik dat deze nieuwe versie heel andere perspectieven opende.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 Want wat nu volgt is van het grootste belang... en ik zou willen dat jullie bijzonder goed luisteren, oké? Okay? Oké, okay, maar... Gewoon oké, okay, zonder maar, Walter. Na de hand kun je nog allerlei opmerkingen of bedenkingen naar voren brengen. In orde, Peter, wij luisteren. Dank je, dank je. De machine waarover ik het had... heeft een zeer speciale opdracht. Haar makers leven op een wereld die behoefte heeft aan meer ruimte. Uh -huh. Meer ruimte veroveren... Wil natuurlijk niet noodzakelijk zeggen kolonisatie van andere planeten, in de zin zoals wij dat mm. kennen. Men kan in de nabijheid van de moederplaneet reusachtige satellieten bouwen. Ik herinner jullie aan het project Dufour uit het begin van deze nee. eeuw. Hm? Ja. Dufour wou een aantal asteroïden enteren, ze samenvoegen en in een baan brengen om de aarde. Als het ware een kunstmatige maan maken, maar dan met de oergrondstof. Om financiële redenen werd het project niet uitgevoerd, maar geen enkele serieuze geleerde had zich tegen gekant. Een krans van dergelijke satellieten zou inderdaad enorme voordelen met zich brengen. Uh, onder meer dat zeer lange reizen over en weer vermeden worden... ...en dat zo snel en goed contact mogelijk is. Ik waar je heen wil, maar... Nou, maar wacht nou even, wacht nou even. Ja. Veronderstellen wij nu dat de onbekende makers van de eten ...geen materiaal hebben in hun eigen planetenstelsel. Of dat het materiaal allemaal al verbruikt is... Zij bezitten de middelen om machines te vervaardigen... die met ongeveer de lichtsnelheid door het heelal kunnen kruisen... om wat ik zojuist noemde oergrondstof op te halen en naar de moederplaneten brengen. Ja, ja, ja, jullie eerste tegenwerping zal zijn dat een machine... die het grootste deel en van de maan en van de aarde weghaalt... ondenkbaar groot moet zijn. Ja. Ja, ja. In elk geval groter dan die beide planeten samen... omdat zij ze moet kunnen opslaan. Maar dan herinner ik jullie onmiddellijk... aan de allereerste les over structuur van de stof... ...waarbij duidelijk wordt gemaakt dat een atoom oneindig veel meer lege ruimte bevat dan materie. Dat de massa praktisch helemaal opgeborgen zit in de atoomkern. Ah, juist, ja. En dat de machine zo uitgerust is dat zij de lege ruimte kan wegwerken... ...zodat alle atoomkernen netjes naast elkaar komen te liggen. Precies, precies. Een enorme massa in één kubieke meter. Klassiek voorbeeld... De mens zou nauwelijks nog met het blote oog zichtbaar zijn... ...indien men alle legerruimte uit hem wegnam. Is dat duidelijk? Ja. Ik, ik ben ooit sterk geweest in fysica en scheikunde... ...maar ik kan het me wel voorstellen. Let wel, let wel. Ik, wat ik vertelde is inderdaad alleen maar een theorie, hoor. Ik kan niks bewijzen. Maar ik zoek naar een verklaring die met de realiteit zou kunnen overeenstemmen. In elk geval heeft deze theorie het voordeel... ...dat ze heel wat wetenschappelijker is dan wat jullie eerst verkondigden. Hoewel ik nog steeds sceptisch ben omtrent de houding die de officiële geleerden zullen aannemen als ze een nieuwe versie te horen krijgen. Ja, zij zullen ze nooit aanvaren totdat ze met de neus op de feiten worden gedrukt. Maar denk jij dat wij zoiets vlug zullen kunnen vaststellen? Ik bedoel, naarmate de planeten eten, verder en verder de aarde uitvreedt, moeten er zich toch meer en meer aardbevingen voordoen? En zal dit dan niet de geleerden alarmeren? Nee, dat geloof ik niet, nee. Kijk, de machine moet toch zichzelf beveiligen. Zowel tegen instortingen als tegen elk vermoeden van de aardbewoners. Nou, nou begin je toch een beetje door te draven, Peter. Op wat baseer jij je met al die beweringen? Je zegt wel, het is maar een theorie. Maar dit lijkt me pure fantasie. Ik zoek sporen waar ze te vinden zijn. Toen de eerder zich in de maan bevond, deden de bevingen zich voor net voor de uitbraak. Ja. En alles duidt erop. Dat het met de aarde precies zo zal gaan. Ja, het zou bijzonder interessant kunnen zijn om na te gaan. hoe het bevingspatroon van de maan eruit zag voor de ramp plaats had. Bestaan die gegevens? Beslist. Over het hele maanoppervlak bevinden zich seismografen. die elke beving optekenden en doorzonden naar de aarde. Ja, ook de maanbasis heeft zeer waarschijnlijk metingen verricht. en de resultaten ervan regelmatig overgemaakt. Dus! Kan dokter Kimball deze gegevens opvragen? Als de wetenschapsmensen ze willen geven. Ja, maar dat moeten ze, Walter. Als hij verklaart dat het in het kader is van zijn onderzoek. Nou ja, in elk geval gaan we een kleine controle houden. Oh ja, ik heb een nichtje die een nogal verantwoordelijke positie bekleedt in de basishoek van Holland. Ik zal haar bellen. Nou, ik weet niet of zij daar beschikken over seismologische gegevens over de maan, hoor. kan te vragen. Misschien kan zij ons op de goede weg helpen. Als ik het goed begrepen heb, wil jij de gegevens die men Kimbal overhandigt... vergelijken met deze uit, laten we zeggen, meer ingewijde bron. Goed gezien. En in de veronderstelling dat ze van elkaar afwijken. Ja, en dan kunnen wij met zekerheid beweren dat men Kimbal met een kluitje in het riet stuurt. En mensen dan zullen de poppen aan het dansen slaan. Oh, Walter, je ziet er ineens zo geestdriftig uit. Oh, ik heb altijd een zwak gehad voor theorieën die ergens een koele wetenschappelijke grond hebben. In de eerste versie van de planeteneter mist ik deze. Die eerste versie was geen theorie, dokter. Eerder een eerste ooggetuigenverslag. Heb jij er enig idee van wat er gedaan moet worden als zou blijken dat de planeteneter werkelijk bestaat, Peter? Ja. Geen flauw idee zelfs. Hij bezit een enorm lichaam. En ik betwijfel of men het kan vernietigen met enkele waterstofbommen. Tenzij er ergens een vitaal gedeelte getroffen zou hebben. Ja, maar wie kan dat weten? We moeten zelfs rekening houden met de mogelijkheid dat de planeet eten gewoon niet vernietigbaar is. Of niet vernietigbaar zonder de aarde zelf te verwoesten. Nou goed, we moeten aan het werk. Waar kunnen we Kimball bereiken? Ja, in zijn flat natuurlijk. Oh ja. Uh, probeer jij eerst je nicht te bereiken, Walter. Hoe eerder we over haar gegevens beschikken, hoe beter. Uh, Peter en ik zullen Kimbal zien te bereiken. Ik heb mijn ope hiervoor staan. Dan kun jij na je gesprek met je nicht ons achterna komen, oké? Okay? Moi, ik zie jullie straks dan wel. Ik hoop nou maar dat hij thuis is. Dat hoop ik ook, ja. Dit is een bandopname. Oh. Ik oh. ben momenteel niet te bereiken. Nee. Ik zal niet terug zijn voor morgenochtend. Ook dat nog. Als u wilt, kunt u na het derde signaal een boodschap achterlaten. Oh, ja, ja, ja, ja. Spreek in de deurmicrofoon, alstublieft. op het bandje. Uh, uh, dit is Greta, dokter Kimbal. In gezelschap van Peter. Wij willen u zeer dringend spreken. Het is van het grootste belang. Ik zal morgen om acht uur op het kantoor zijn. Uh, en wat nu? Nou, het heeft geen zin om hier rond te hangen. Greta, ik wil trouwens nog eens rustig nadenken. Werken aan je theorie? <hum> Misschien. Nou ja, uh, ik ben gaan schrijven. Hè? Oh ja, Peter. <hum> Eerst dacht ik een paar notities te maken over onze tocht door het oerwoud, uh -huh. Notities die mij zouden moeten helpen bij de ondervraging door dokter Kimbal, maar... Ja, het is een heel verhaal geworden. Oh. Ik heb nooit talent gehaald, hoor. Oh, maar dat lijkt me toch bijzonder interessant. Wil je het lezen? Oh, als je er niks op tegen hebt, graag Peter. En eh, niet zomaar uit nieuwsgierigheid, hoor. <laughs> dat weet ik, dat weet ik. Zeg eens, Greta, Ben jij een van ons geworden? Uh. Ah, antwoord niet, antwoord niet. Ik weet het wel. Ik weet het wel, Geda. Jullie hebben geluisterd naar het achttiende deel van de planeteneter, door Julien van Remoeteren, tweede versie. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkus. Dokter Walter Simons, Willy Ruijs. Greta, Barbara Hofman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.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 wil je die eigens kwijt. Bijvoorbeeld in een goed gesprek... maar ook een goede vriend. Hé, hey maar... Karel, jij hier? Oh, <tankt> <tankt> Ik maak het uitstekend. Zeg, het kon niet beter treffen... Ik heb net een psychiater als jij brood nodig. Mm -hmm. Enorm veel te doen, man. Je bent door de hemel gezonder. Ja, maar, uh, maar, maar... Wacht, wacht, wacht. Keer. Ik ruip die paparazen wat uitstekend, op. Zo zo, zo, zo, zo, Ja We beschikken hier over 36 laboratoria. Maar niet één uitgerust zoals ik het precies wil. Misschien kun jij daarmee beginnen. Je weet wel hoe het hoort of ben je dat vergeten? <lacht> wat een leven. Maar eh, ik word oud weet je, man. Jij zou geknipt zijn voor de aflossing van de macht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 ...domme waterrinden. Ik vinden. niet meer. Ik zie het duidelijk nu. Of of bijna. Hij treedt de planeet uit. Zijn voedsel is magma. Wat krijg jij nou? magma? heb je het over? John, rustig naar nou maar. Hou je nog maar rustig. Ik ben rustig. Waarom kijken jullie zo naar me? Jullie zien er echt niet beter uit. Nee. Maar ik heb de hele tijd lopen denken...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 Waar is die zender? Waar is die zender? Verdomme! Waar is die zender? Hallo, controle. Hallo, controle. Waarom antwoordt jullie niet? Hallo. Hallo. Antwoord dan toch niks nutten. Huh? Terwijl jullie slapen, vreet hij jullie op. <lacht> ja. <lacht>